Reputatiecoaching, podcast nummer 9. Hallo en welkom. Afgelopen week heb ik vanwege alle drukte helaas geen extra artikelen of instructievideo's kunnen posten. We zaten namelijk in de eindfase van de verbouwing van de badkamer, waar ik in podcast 6 ook al naar verwees. Deze afronding eiste nogal wat tijd, aandacht en energie op. Om even bij te komen van alle drukte ben ik vervolgens afgelopen weekend lekker een weekendje weg geweest met mevrouw Susanne. Maar goed, inmiddels is de badkamer fantastisch mooi geworden dankzij de enorme inspanningen van Suzanne en een goede vriend van ons. Dus nu kan ik me weer volledig richten op het coachen van diverse reputaties door Nederland en sinds dit weekend ook in België. Ja, de reputatiecoach gaat internationaal. Mijn naam is Eduard de Boer en ik ben je host voor vandaag. In deze negende podcast heb ik de volgende onderwerpen voor je. Als eerste een tip uit 2007 om schade aan je reputatie te voorkomen na een onhandige uitspraak. Ten tweede heb ik weer nieuws over Instagram, ze gaan namelijk op spookjacht. Over Instagram gesproken, ik kreeg vorige week de vraag of het nu beter was om Instagram te gaan gebruiken voor online promotie of Pinterest. Daar heb ik een paar ideeën over die wil ik graag met je delen. Als vierde onderwerp heb ik nog wat meer denkvoer over trefwoorden in relatie tot conversies. En afgelopen week is WordPress 3.5.1 uitgekomen. Daar ga ik je kort wat achtergrondinformatie over geven. En dan heb ik nog nieuws van Google. Sinds vorige week bieden ze een verbeterde manier... om je pagina's in Google Plus en Google Plus Local te beheren. Het op één en laatste topic is een verhaal over de reputatie die kan ontstaan als gevolg van een gestolen online identiteit... en wat je er tegen kunt doen. En deze podcast sluit ik af met een stukje over mijn social engagement... ofwel mijn betrokkenheid in de sociale media... In relatie tot iets wat vanwege mijn achtergrond nog steeds mijn interesse heeft, namelijk fotografie. Maar eerst: je kunt helpen met het promoten van de reputatiecoaching podcast. Als je wat hebt aan de informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, laat dan bijvoorbeeld een recensie achter in iTunes of op Google+. Je kunt onze Google+ pagina vinden op www.reputatiecoaching.nl/g+. Dat mag zowel g+p+l+u+s zijn als de letter g met een plus -tekentje.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 Zo las ik vorige week een leuk verhaal van een bekende Amerikaanse baseballplayer van de Boston Red Sox. Dit verhaal dateert van 2007 en is dus alweer zo'n 5,5 jaar oud. Maar wat mij triggerde om het hier in de podcast aan te halen, is de direct voor iedereen toepasbare oplossing in het geval van een deuk in je reputatie als gevolg van een minder verstandige uitspraak of handeling. Het gaat over Curt Schilling. Hij maakte in een radioshow enkele controversiële opmerkingen over Barry Bonds, ook een honkbalspeler. Hierdoor veroorzaakte hij dus een potentieel vervelende situatie. Maar wat deed Kurt? Hij was ook iemand met een weblog en had op zijn blog nogal wat lezers. De volgende dag postte hij dan ook meteen een publiekelijk excuus voor zijn uitlatingen op zijn website. Hij gaf toe dat hij fout was geweest en gaf vervolgens in zijn epistel verdere toelichting over de oorzaak van zijn opmerkingen, maar dan op een nette manier. Dit veranderde alles. In plaats van dat de halve sportmediawereld hem bekritiseerde over zijn ongezouten opmerkingen werd zijn aanpak alom geprezen en op veel sites als voorbeeld aangehaald voor hoe je in dit soort situaties het beste kunt handelen. Wat leren we hiervan? Je kunt dus best eens online een zeepert begaan, maar als je je achteraf realiseert dat je fout zit, geef het dan zo snel mogelijk ruiterlijk toe en bied in het openbaar je excuses aan. Deze publiekelijke knieval kan best even pijn doen, maar het helpt je wel vaak de aangerichte schade te beperken. En als je geluk hebt, zoals in dit verhaal, dan wordt je excuuspost zelfs nog aangehaald als lichtend voorbeeld. In podcast 7 vertelde ik je over de offerte die ik moest uitbrengen... voor het verbeteren van de reputatie van een bedrijventerrein waar geesten zouden huizen. Die offerte is inmiddels de deur uit. Zodra ik meer kan en mag vertellen over deze spokenjacht, zal ik dat zeker doen. Maar ik ben niet de enige die op spokenjacht gaat. Ook Instagram, dat, zoals je mogelijk weet, eigendom is van Facebook, is ook op spokenjacht las ik van het weekend op nu.nl, maar dan naar zogenaamde spookaccounts. Hoewel het altijd een sterk punt was van Instagram dat mensen anoniem zich konden aanmelden, hebben ze nu hun beleid aangepast. Om je aan te melden, moet je tegenwoordig een identiteitsbewijs overleggen. En nu ik het toch over Instagram heb, wat gebruik jij het meest voor promotie van jouw beeldmateriaal, Instagram of Pinterest? Volgens Amerikaans onderzoek reageert 40% van de mensen beter op visuele informatie dan op tekst. Dat is waarschijnlijk dan ook een van de redenen van het succes van Instagram en Pinterest. Eigenlijk kun je het beste beiden gebruiken om je visuele content onder de aandacht van anderen te brengen en deze te verspreiden. Je moet dus zowel Pinterest als Instagram gebruiken, ofwel Pinstagram. Een paar zaken die je in je overwegingen kunt meenemen bij het promoten en verspreiden van je foto's en afbeeldingen. Allereerst, Pinterest geeft je backlinks, ook al zijn die nofollow, en natuurlijk ook klikverkeer naar je website door de gepinde afbeeldingen. Instagram biedt een unieke en soort van intieme manier om foto's van je producten, diensten of bedrijf te delen. En ten derde, sommige van je fanatieke volgers zijn misschien wel op Instagram, maar niet op Pinterest of andersom. En je wilt natuurlijk niemand van je doelgroep missen. Het is ook erg eenvoudig om je foto's van Instagram te delen op Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr en andere social media sites. Vergeet niet dat het delen van afbeeldingen, of het nu foto's of infographics zijn of video's, kan helpen met het opbouwen van je publiek, ...en het vergroten van je reputatie. Dus laat deze kans niet onbenut in je totale strategie. Voor iedereen is het wel mogelijk afbeeldingen te pinnen... ...maar het totale effect is natuurlijk wel anders. Als ik eerlijk ben, zelf gebruik ik alleen nog maar Pinterest op dit moment. Mogelijk is het voor mij ook een goed om binnenkort mijn grenzen eens uit te breiden richting Instagram. Je kunt mijn pinboards vinden op pinterest.com reputatiecoach. Er staan nog niet zoveel pins op, maar het begin is er. In podcast nummer 8 heb ik je een verhaal verteld dat je jouw site of sites niet moet overoptimaliseren voor de meest uiteenlopende trefwoorden. De essentie van dat verhaal was dat je je teksten moet schrijven voor mensen en niet voor zoekmachines, omdat zoekmachines echt niets bij je zullen kopen. Vandaag ga ik een stukje verder over trefwoorden en ook over conversies. Voor diegenen die niet weten wat een conversie is, het is een ander woord voor omzetting. Wikipedia geeft als verklaring voor het woord conversie, een conversie wordt gebruikt, in sommige statistieken van websites waarmee aangegeven wordt dat er een bepaald doel is bereikt op de website. Dit kan inhouden dat er bijvoorbeeld een contactformulier is ingevuld of dat er iets is verkocht. Het gaat er dus om dat bezoekers van je website niet alleen op je site terechtkomen, maar ook iets doen op je site. Want ik denk niet dat je iets verdient als je alleen maar bezoekers op je site krijgt die komen rondkijken. Daarom is het aantal bezoekers dat je op je site krijgt ook eigenlijk niet echt relevant. Natuurlijk heb je bezoekers nodig, maar het aantal doet in principe dus niet te zaken. Om dit toe te lichten, stel ik je de volgende vraag. Wat heb je liever? Per dag 10.000 bezoekers op je site, waarvan 1% iets koopt van 5 euro... of 100 bezoekers, waarvan 6% iets bij je koopt van 100 euro? Het eerste klinkt aanlokkelijk, maar als je even doorrekent... kom je tot de conclusie dat je dan slechts 500 euro verdient... En in het tweede geval 20% meer, namelijk 600 euro. Dus niet alleen het aantal bezoekers, maar ook de mate waarin je bezoekers van je site kunt overhalen om iets bij je te kopen of te bestellen. Evenals de waarde van de conversie spelen dus een belangrijke rol. Hou dit in je achterhoofd als je onderzoek gaat doen naar de woorden waarvoor je je site gaat optimaliseren. Verder is op 24 januari de eerste update voor WordPress 3.5 gekomen. Te weten de versie 3.5.1. Hierin zijn volgens de website van WordPress 37 bugs of programmeerfouten opgelost. Een paar belangrijke fixes zijn... In de editor kon het gebeuren dat bepaalde HTML-elementen werden verwijderd of veranderd. Dat is dus gefixt. Er is een aanpassing gedaan in een klein stukje van de workflow... en bepaalde compatibiliteitsproblemen in de nieuwe Media Manager zijn opgelost. Als je WordPress multisite gebruikt, worden nu de juiste suggesties gedaan voor de rewriting rules. Het kon ook voorkomen dat bepaalde geagendeerde berichten van HTML-code werden ontdaan bijvoorbeeld van de video embed-code. Er is een aanpassing in JavaScript gedaan dat voor problemen kon zorgen in de admin-sectie. En als laatste zijn waarschuwingen onderdrukt die konden ontstaan wanneer een plugin op een verkeerde manier de database of gebruikers-APIs benaderde. Ook is er een drietal security-issues opgelost waar ik niet te diep op wil ingaan omdat het dan wel heel erg technisch wordt. Zoals ik vertelde in podcast 7 had ik ook het probleem dat stukken HTML-code verdwenen als ik een blogbericht met video vooraf agendeerde om op een bepaalde dag tijd te online te komen. Dit probleem is dus gelukkig opgelost. Ik heb het nog niet getest, maar als zij het zeggen, dan ga ik ervan uit dat het echt is opgelost. Mede vanwege de gefixte beveiligingsissues, raad ik je aan zo snel mogelijk deze update door te voeren. Vergeet niet, zoals altijd, eerst een backup te maken van je WordPress-blog in je database. Je kunt gemakkelijk een volledige backup maken van de actuele versie van je volledige webblog in je Dropbox door gebruik te maken van BackWPUp, een gratis plugin die ik al eens eerder heb aanbevolen. De link hiernaartoe vind je in de show notes. Nadat ik de WordPress-software van dit weblog had aangepast, kreeg ik ook twee plugin-updates. Eentje vind ik wel even aardig om te noemen, namelijk de Blueberry PowerPress-plugin. Deze plugin zal veel mensen niets zeggen. Maar dankzij die gratis plugin kan ik gemakkelijk en snel de audiobestanden linken aan de blogberichten en zogenaamde multimedia rss feeds maken van de podcasts die ik dan vervolgens kan aanbieden aan bijvoorbeeld iTunes. Het ging over een nogal ernstig probleem met de one pixel out Audio audioplayer door een lek kunnen kwaadwillende gebruikers vervelende dingen doen op je site. Ik gebruik die player gelukkig niet op mijn site, dus ik loop verder ook geen risico. Maar voor het geval je zelf ook podcasts uitbrengt, wilde ik je dit toch even melden. Ik neem aan dat je inmiddels toch echt wel gebruik maakt van Google+, ook al is het misschien in beperkte mate. Zelf zit ik ook heus niet elke dag op Google+, alle nieuws te lezen van mensen uit mijn kringen hoor. Maar als je een beetje actief bent, heb je natuurlijk ook één of meer pages, ofwel bedrijfspagina's, die je vanaf je account managt. Dan heb ik goed nieuws voor je. Sinds vorige week heeft Google Plus een verbeterde manier om je pagina's te beheren. Deze kun je vinden op plus.google.com slash dashboard. Natuurlijk staat deze link ook weer in de show notes. Je leest het overal en ik kan er niet genoeg op hameren. Kies voor al je online diensten een ander, complex wachtwoord en sla deze ergens veilig op. Bijvoorbeeld met behulp van KeyPass of LastPass in combinatie met een YubiKey. Hoe dat precies in zijn werk gaat wil ik hier nu even niet op ingaan. Ik wil je namelijk vertellen van iets wat iemand van de Engelse BBC is overkomen. Ik hoop echt dat dit je aan het denken zet over je eigen beveiligingsmaatregelen. Ik heb een link naar het volledige Engelstalige verhaal opgenomen in de show notes, maar in het kort komt het hierop neer. Terwijl Ed Storten van de BBC staat te wachten op de metro in Londen, leest hij in de krant dat hij in de Filipijnen zou zijn beroofd door gewapende criminelen. Eerder die ochtend kreeg hij al een mailtje van een neef die vertelde dat zijn mailaccount was gehackt. Deze neef heeft namelijk een mail van Ed gekregen, waarin hij vertelt dat hij is beroofd en gestrand in de hoofdstad Manila en dat hij geen middelen meer heeft om terug te komen. Verder wordt in de mail om slechts 2350 US dollar gevraagd. En dan begint de ellende pas echt. Hij krijgt uit alle uithoeken van zijn adresboek, mails en pings en andere berichten of alles wel goed met hem is, etc. Enfin, het kost hem ontzettend veel moeite om vanaf dat moment alles te stoppen, te corrigeren, te blokkeren, etc. En waar was het nu fout gegaan? Een week eerder had hij een zogenaamd phishing e-mailtje ontvangen... dat er een update zou zijn voor zijn Blackberry... maar dat hij eventjes zijn wachtwoord opnieuw moest opgeven. En omdat de meeste mensen slechts twee tot drie wachtwoorden... hebben voor werkelijk al hun accounts... was het voor de criminelen kinderlijk eenvoudig om vanaf daar door te pakken. Het ene account leidde weer naar het andere. Enzovoorts enzovoorts. En het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn... Als je eventjes gaat zoeken vind je op trefwoorden, sterk, complex, wachtwoord, op Google bergen informatie en tips die je verder kunnen helpen. En als je toevallig een Gmail account gebruikt, wist je dat je bij Google een gratis app voor je smartphone kunt downloaden om je Google account nog beter te beschermen? Het heet Authenticatie in twee stappen. Je kunt meer hierover lezen op de pagina waarvan ik de link in de show notes heb opgenomen. Op Facebook en Instagram zie je talloze foto's van gerechten of maaltijden die mensen eten. Zelf heb ik ook vorige week vrijdag nog een foto gepost van een heerlijke kop mosterdsoep die ik in de brasserie Het Vijroes in Stel heb gegeten tijdens ons weekendje weg. En ik maak wel vaker foto's van buffetten en gerechten omdat ik die dan later gebruik om te posten op de Google Plus pagina van het restaurant, op de yelp vermelding of op de Foursquare pagina. Maar ik ben dus niet de enige en ik denk ook dat jij als enthousiaste Facebook gebruiker zo twee of drie mensen uit je vriendenkring kunt opnoemen die ook geregeld foto's van hun eten of drinken posten. Afgelopen vrijdag las ik in de Telegraaf dat steeds meer restaurants in Amerika het fotograferen van eten gaan verbieden. Er zijn namelijk zelfs mensen die op hun stoel gaan staan om een mooie foto te maken. Het artikel meldt dat de genomen maatregelen in de restaurants variëren van een verbod op het gebruik van flits tot een compleet fotoverbod. En heb jij al eens mensen op hun stoelen zien staan om een foto van hun gerecht te maken? En maak je zelf wel eens foto's van eten in restaurants? Vind jij dat dit verboden moet worden? Geef je mening hieronder. Op de valreep nog even een extra nieuwtje. Misschien kende je de app Live Fragment van Jeroen Taalman al. Die iPhone-app stelt je in staat om bij een foto 6 seconden audio op te nemen. Eerder vandaag las ik dat Twitter het bedrijf Vine heeft overgenomen vanwege hun app. Net als Twitter is de essentie van Vine kort. In plaats van dat je 140 karakters voor je boodschap in Twitter hebt, heb je in Vine de mogelijkheid om een korte video van maximaal 6 seconden te maken. Ik ben benieuwd wat dit gaat betekenen voor het sociaal media geweld waar we nu met z'n allen te midden tussenin zitten. Zou dit een succes worden vergelijkbaar met dat van Twitter? Wat denk jij? Laat het hieronder weten. Dat was het weer voor deze week. Ik wens je de komende week ook weer succes met het werken aan je reputatie, zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei.